De ANWB verwacht vandaag een van de drukste dagen van het jaar op de Europese wegen. Het is Zwarte Zaterdag en dat betekent dat er kans is op flinke files in binnen- en buitenland. Onder meer de regio Parijs heeft vanaf vandaag vakantie en veel Parijzenaars verlaten de stad. Op de route du Soleil naar het zuiden van Frankrijk moeten reizigers nu al rekening houden met drie uur vertraging, meldt de ANWB. In Zwitserland staan files bij de Gotthardtunnel en in Oostenrijk bij de Tauerntunnel en de Karawankentunnel. Ook in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg Deel, Baden en Beieren begint vandaag de vakantie. Reizigers moeten rekening houden met lange files rond steden als Hamburg, Frankfurt en Nuremberg. Het spoor tussen Düsseldorf en Duisburg is weer gerepareerd na een vermoedelijke aanslag donderdag. Op twee plaatsen werd een brandbom gevonden die flinke schade veroorzaakte. De politie denkt aan sabotage...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 Het weer, er trekken buien over het land, lokaal met onweer en veel regen in korte tijd. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droger en breekt de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond in het noordoosten, periode met regen. In de rest van het land op een buitje na droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 David, David Bowie. Bowie. Ja. David Bowie. Van... Oké, okay, we gaan beginnen met de twee uur van uh, Goedemorgen in Stanford. Uh, welkom terug allemaal. Uh, we hebben nog een paar aardige onderwerpen. We hebben nog zeker een we paar We gaan aardige praten over uh, salsa. Dat gaan we doen met André Gorman. Die is inmiddels aangeschoven. Welkom uh, André. Uh, gaan we zo doen. Uh, groot uh, evenement bij Mango Beach, hè, 17 augustus. Uh, Tom van der Veen, die is inmiddels ook binnengekomen uh, van Hotel Keur. Die uh, gaat ons bijpraten over de uh, btw-verhoging van 9 21 en wat dat betekent voor de hoteliers in uh, Zandvoort. En uh, straks komt nog langs uh, Luc Habert, voorzitter van de Tennisclub, om te praten over het nieuwe, uh, de nieuwe uh, clubhuis. Hè? Het nieuwe ja, clubhuis, ziet, nieuwe er mooi clubhuis. Uit. ziet er mooi uit. Ja. Uh, André Garman, uh, welkom nogmaals. Uh, uh, u bent van de... Ik ben van de dansschool Salsa Motion uit Haarlem. Oh, het is een hele dansschool, alleen op Salsa ja, gebied? Ja, alleen uh, vanwege uh, wat fysieke problemen zijn we toevallig uh, dit jaar gestopt. Oh, uh, dat is jammer. Maar het en, ene wat we nog doen is het organiseren van feesten. Ja, ja. Okay. Ja, goed zo. Okay. Nou, een van die feesten is dan uh, bij Mango Beach. Ja, we doen de maandelijkse feest bij Mango Beach. Ja. En uh, we hebben 17 augustus hebben we dan een feest met een live band erbij. Uh -huh. En uh, dat doen we elk jaar één feest met een live band. Ja. En dit jaar hebben we dat uh, in het kader gesteld van KWF. En het hoe, hoe, uh, hoe populair is salsa? Salsa is super populair. Ja? Over de hele wereld wordt het nu gedaan. En hoe ja. komt dat? Uh, omdat het heel toegankelijk is. Het is uh, je leert vrij snel de basis passen. Mm -hmm. En dan is het, uh, als je naar een feest toe gaat, hoef je geen partner te hebben. Je kan gewoon lekker binnenstappen. Je vraagt iemand te dansen ja. en uh, dan is je klaar. Oké. Okay. En dan dus de is het contact heel makkelijk. Ik ben over de hele wereld geweest, tot China toe. Want ik ben ook DJ. En uh, dan kom je in China, nou ja, dan spreek je de taal natuurlijk niet. Maar dan kennen ze ook salsa. En dan bied je gewoon je hand aan en hup, je ja. weet aan het dansen met een Chinees. <laughs> ja, ja, ja leuk toch? toch? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar uh, hoe is dat ontstaan, dat salsa? Het is een Latijns-Amerikaanse. Ja. He? het is, uh, hoe heet het, uh, oorspronkelijk vanuit Cuba, dat zeggen ze ja. altijd. En dan is het op een gegeven moment een aantal Cubaanse, uh, die zijn uh, natuurlijk gevlucht naar, uh, naar Amerika. Amerika toe. Uh -huh. En daar heeft, heeft een mix plaatsgevonden met uh, jazz en uh, oh, Oké. Okay. die. De moderne salsa ja. is een mix van een aantal stijlen. En, uh, ja. Hoe lang bestaat het al? Nou ja, dat zal dan ongeveer vanaf 1960 zijn geweest. Toen pas? Ja, toen al. Dus het heeft zich heel, heel erg ontwikkeld. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk de, de Latijnse Amerikaanse artiesten, die zijn natuurlijk ook gevlucht naar op een gegeven moment Amerika toe. Mm -hmm. En die hebben dat op een gegeven moment, uh, die stijl, in de muziekwereld gebracht. En, en, en dan geven ze een voorbeeld van, van, van de artiest en, en een Hector nummer? Ecto dat is een van mijn, uh, mijn grote voorbeelden, zeg maar. <laughs> die, uh, hoe heet het, die heeft een heel tragisch uh, verhaal, is dat van... Ik kwam uit Puerto Rico trouwens. En uh, hoe heet dat? Die heeft een heel verhaal van uh, verslavingen, drugs en toestanden en zo. En uh, op een gegeven moment ook zelfmoord gepleegd en... Uh, hoe heet het, maar die vertelt in zijn liedjes vertelt hij dus over het leven en hoe we in principe met elkaar om moeten gaan. Mm -hmm. En wat belangrijk is. Dus de basisdingen uh, van, van het leven. Uh, dus niet dat uh, heel veel geld belangrijk is, maar dat je meer uh, de omgang met elkaar. Mm. En dat zie je ook terug in de salsa. Want de salsa is gewoon heel benaderbaar, heel toegankelijk voor iedereen. Zijn er ook uh, hits uh, uh, uit voortgekomen? Nou, we kennen natuurlijk allemaal Gloria Westafant. Ja, dat is, en dat de, is de salsa. Dat is, uh, een, een, zij zingt salsa onder andere, ja. maar haar bekend zit, zijn natuurlijk allemaal pop, maar zij doet ook heel veel salsa-nummers en dat okay. is uh, heel erg uh, populair. Ja, het is ook populair omdat het uh, goed dansbaar is, hè? Maar, Het is ja. heel goed dansbaar en je hebt uh, hoe heet het, eigenlijk heel weinig uh, instructie nodig uh -huh. om toch uh, deel te kunnen nemen. Ja, ja, en uh. dat is natuurlijk het, het populaire van, uh, ja. van salsa op ja. ja, Ik kan me herinneren dat wij in Stamford ook uh, een paar jaar geleden eens een, een salsa-evenement hadden. Dat was op het uh, Gasthuisplein. Ja. Dat deed ook een hoop uh, mensen aan mee, hè? Was Dat was toch? Hebben jullie ook georganiseerd toen? Nou, we hebben niet georganiseerd, maar ik was daar uh, DJ en ik heb de band Oh, oké. Okay. Ja. Dat was een okay. mooi evenement. Dat, dat was een goed evenement. Dat kunnen we eigenlijk nog een keer doen, hè, hier. Zo ja, ik, uh, ik ben even ik open, dus uh, ja. <laughs> laat maar weten. Nee, begrijp ik, ik. ja. We doen al twintig jaar bij Mango's en ja. Bas Lammers was natuurlijk uh, ja, Bos, ja. Die is ja. bekend, hè. Dus, uh -huh. En die, die was ook de initiator van, uh, van de gasthuis. Uh, die, oh, okay. dus die bracht ja. ons daarmee in contact. Dus ja. Vandaar dat ik er ook uh, bij betrokken was. Ja, nou, nou, nou zie je wel dat we ook bij andere strandpavillonen, Meijer onder andere, is, is het ook. Uh, ja. Dus ja, dus, andere pak, pakken het eigenlijk ook op, hè? Pikken het ook. Ja. Of kopiëren natuurlijk. Of kopiëren dat woorden willen we niet meteen gebruiken. Maar dat verhaal bij Meijer is natuurlijk, uh, het is een dj uit Leiden. Uh -huh. Nou, waarom moet hij dan bij mango's uh, ja. of naast mango's iets gaan doen? Ja. Dat, dat heeft me altijd een beetje verbaasd. Een beetje ver Verbaasd, ja. Ja, verbaasd is een goede woord. En, maar hij doet uh, Cubaanse zijn. Dat oh, is okay. echt een, een iets andere groep. Ah. En uh, wij doen dan uh, Los Angeles Styling. Dat is weer een andere, dat is een bredere ja, ja, ja. Uh, groep ah. om, uh, ah. om te dansen. Ja. En wat gaat er nou gebeuren op uh, 17 augustus? 17 augustus hebben we dus, uh, hoe heet het? Uh, we beginnen om vijf uur dan. En dan ben ik dan de DJ voor ja. uh, de band. Uh -huh. En de band die gaat beginnen om uh, half zes tot half zeven. En de tweede set is van half negen tot half tien. Oké, okay. is er een wedstrijd aan verbonden dan? De... Nee, er is geen wedstrijd aan verbonden. Oh, maar op. er is wel een mogelijkheid voor een kleine salsa les, hè? Nee, nee, nee, ook niet. Oh, ook niet? Nee, want, ja, ik heb op dit moment wat vreemmen, dus okay. uh, dat gaat niet lukken. <kwijnt> mm -hmm. Ik kan wel vragen of er een leraar komt, maar uh, we hebben dus, uh, ook vanwege de vergunning, uh, hebben we maar tijd van vijf uh, tot uh, tien... Tot en uh, ja, dat, dat, als je een, een salsles ervoor doet, dan ben je een half uur kwijt. En dat is ja, ja. ook een zonde. Nou, zo'n twaalf uur moeten ze dicht, hè? Dus, uh, maar ja, mango's. Uh, mango's, ja, daar, okay. inderdaad. Strandpavioons ja. sowieso. Maar dat vind ik ja. voor, voor het evenement. Dat ja, ja. Uur. ja, ja. En moeten mensen zich uh, daarvoor aanmelden? Of? Je hoeft niet van aan te melden. Oh. Ik heb een uh, Facebookpagina. Oké. Okay. En dat is, uh, als je zoekt uh, op uh, acties, KBF, uh, dan SOS overlevers. Uh -huh. Dan uh, word je meteen doorgestuurd naar de, de website. Oké. Okay. En dan kan je zien uh, wat. Uh, daar heb je ook een, uh, een QR-code op die uh -huh. je kan scannen. En dan kan je doneren aan het KWF. Oké, okay, maar uiteindelijk... goed. Uh, als, je, als je iets voor het goede doel doet, dan hoop je dat er, dat er geld binnenkomt natuurlijk. Ja. Hoe komt dat binnen dan? De, de, door die donaties? Donaties, ja. ja. Oké, okay. ja. en dat is meer gedaan neem ik aan en dat, dat loopt wel goed? Dat loopt dat is goed, ja. ja. ja, ja. Dat Hoeveel is... halen we nu op? Uh, nou, middels? de doelstelling is uh, 2.500 euro, maar okay. ik denk dat we daar wel ruim overheen komen. Ja, toch dus, uh, Ja. Met dat evenement hier nu in standwoord? Ja, oh, Oké. Okay. En wat, waar, hoe, waar gaat het dan heen, dat geld? Naar het KWF? Naar KWF ja ja niet ja, dus het niet stort op de okay. rekening van KWF. Dus hm. Ik heb voor de rest geen behoefte meer. Nee, mee. nee. Dus, uh, en waarom KBF? Want, uh... Nou, omdat ik uh, zelf een kankerpatiënt ben. Oh, dus, okay, uh, ja, ja, ja. Ik heb, uh, ben tien jaar geleden uh, geconfronteerd met, uh, met kanker. Uh -huh. En ik organiseer het samen met uh, Yves, Yves Brouwers. Uh -huh. en die is ook uh, al tien jaar lang uh, kanker. Oh, vandaar... Uh, uh... vandaar dat we dus uh, onze inzetten van ja, ja Ja, ja, ja. Zelf in uh, Cuba geweest, regelmatig ja, of niet? Zeker, ja, zeker, ja. Mooi land? Het is een mooi land, maar dat spreek ik over 2000 hoor. Het is inmiddels okay. ook weer veranderd. En uh, op dit moment is het zeg maar, door de economische situatie is het heel erg slecht. Het ja? Is het, ja? ja, stroom die regelmatig uitvalt. Uh, ergeen, uh, uh, uh. Dat hadden wij uh, tien of twintig jaar geleden. Hadden we dat uh, een aantal keer, maar niet uh, constant. Uh. En mijn, mijn uh, partner. Die is reislijst en die doet nog wel eens reis naar Cuba, maar dat doe ik niet meer, want het is gewoon niet meer te doen. Want je nee, weet niet nee, of nee. hotels ah. eten ah. hebben, je ah. weet niet of ze stroom hebben oh, ja. en oh, ja. Ah. Of er voldoende brandstof is voor de bussen. Want dan hebben ze hun bussen en dan ja, dan, dan kunnen ze niet rijden omdat de uh, brandstof op. Maar ja, ze houden zich een beetje op de been met de muziek natuurlijk. Hè. Die, die blijft gewoon bestaan. Ja, ja, ja, ja, zeker. En dat is dat is het mooie van Cuba, want, uh, dat je gewoon uh, bij mensen in de huiskamer hm? ja. gewoon uh, hoe lessen kan krijgen dat je ja. toe gaat. <laughs> Ja. Ja, is... Nou, we hebben hier in de studio vaak uh, onze Cubaanse vriend gehad. Ja, ja, ja. Um, hoe weet je hoe we. Ja, dat... Gorge. Ja, Gorge inderdaad. Ja. Ja, de, ja, ook ja, wel ja. Bij, bij, bij die, bij die, bij die, bij die uh, bijeenkomsten geweest. Uh? Ja, zij komt ook af en toe langs. Oh, Oké, okay, wel ja. leuk. Ja, de krocht was dat altijd. Ja, en, uh, nee, maar ja de krocht gaat vooral altijd. mijn muzikant. Natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. Maar dat is. had uh, altijd nou, een leuke muzikant had, uh, kon hij krijgen inderdaad. Ja, ik ben er uh, ook een keer geweest. Hartstikke leuk om te horen natuurlijk. Ja, zeker. Hij is, hij is bekend, maar goed, we draaien ja. ook al. Uh, die salsa-wereld, de, de, qua leraar, is iedereen kent elkaar wel. Ja, dat begrijp ik, ja. En wat is nou echt de echte leuke aan salsa? Om de, omdat het goed dansbaar de, is? De, gewoon de, de groepsmentaliteit. Dus het ja, ja. contact wat je met elkaar hebt. En dan uh, gewoon, ja. Uh, ja, op een gegeven moment loop je feest af. En dan ja. kom je elkaar ja. iedere keer weer tegen. Dus dan is het heel snel om contact te maken. En uh, het is gewoon leuk. Dus ja. uh, Want ik, ik had even een beetje gegoogeld op uh, salsa evenementen en zo. Nou, er staan hele lijsten van. Ja, dat uh, klopt. Dat en, wel, we, uh, en soms drie, uh, vier op een avond. Ja, dat uh, dat ongelooflijk populair, hè? Vroeger. Vroeger? <laughs> vroeger. Ja. Ik over vroeger. Maar toen, uh, toen danste ik uh, op zondag uh, op vier locaties. Dus uh, oh, ja? ik eerst naar Leiden toe. Zo. En dan vervolgens, uh, hoe heet het, rond een uur of zes, geven we dan af naar Amsterdam. we uh, bron. Uh. En dat ging vervolgens uh, van Ben Bron gingen we naar uh, Meander in Amsterdam. <laughs> en dan uh, zo, zo bracht ik er mijn zonde Bijna niet, <laughs> bijna niet bij te houden. Nee, dat was er wel natuurlijk wat jonger was. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, inmiddels uh, word ik een beetje geremd door al ja, uh, ja, een beetje problemen. Uh, problemen en toestanden. Ja, goed. Nee, maar, maar in Haarlem uh, was dus uh, waar we begonnen eigenlijk, daar was dus een salsa. Ja, ik heb uh, jarenlang uh, op het Station Haarlem uh, les gegeven. Ja, ja, ja. En, enlige, en feest, hoor maar nu gezien. is dat gestopt daar. Ja, komt dat weer terug? Of? Nee, dat komt niet meer terug. Nee? Oh, is, uh, in de wachtkamer 3 is inmiddels een, uh, een, een winkeltje georganiseerd uh, yeah. uh, waar je ook uh, koffie kan krijgen. Yeah. En dat is nu onder beheer van uh, NS zelf. Nou, dat, is, dat is prima. Uh, ja, ja. En in de grote wachtkamer, wachtkamer 2, hmm. daar komt uh, binnenkort een museum. Oh. Oké, okay. ja. Ja, ja. maar het strand is ook niet verkeerd? Het strand is niet verkeerd en we gaan vanaf uh, oktober als uh, Mango's uh, stopt zeg maar, Want uh -huh. dan gaan we weer verder bij uh, Loef in, uh, in Haarlem, oh. dat is uh, bij de Teletubbieberg, in de, in de Waardenpolder. Ja, zeg maar weinig, maar ja, wel, maar... Vroeger had je uh, ja, een, maar... een, een vuilstort en hebben ze een soort berg vergroot. Oké. Oké. Ja, dus iedereen noemt het de Teletubbieberg, <laughs> uh -huh. dus uh, dat is grappig. Dus, uh, nee, maar uh, ik wil even terugkomen op, uh, op uh, KWF. Is ja. natuurlijk uh, de, uh, de organisatie die ons ondersteunt. Ze hebben gezorgd voor reclamemateriaal, uh, vlaggen en uh, toestanden zo komen erbij. Ze hebben een, een donatiebox nog uh, gebracht. Maar in principe, en wat we ook de voorkeur geven, is dat de mensen gewoon via de website worden uh, te doneren. We kunnen doneren via de website. dan nee, hebben, nee, we daar, uh, hebben wij ja, als ja. organisatie het minste uh, ja, zorg aan. Zeg maar. ja. Dus dan beter, is het ook gewoon ja. veilig mm -hmm. en dan weet je gewoon van dat het goed terecht komt. Dus. Ja. Is, is het moeilijk te leren, die salsa Dans of valt dat mee? Nee, het is hartstikke makkelijk te leren. Makkelijk te leren, ja, zelfs. zeker. Okay. Ja, Hans. Nou, wie uh, houdt ons, ja, dat ja, dat ons tegen? Die die je wel ingaat, denk ik, of niet. <laughs> gewoon aan de slag. Ja, ga ja, ga aan <laughs> de slag, ja, ja, doe wat. <laughs> nee, het leukste is ook van het evenement van 17 augustus, die die, band die optreedt. Dat is uh, zon, het is een, een speciale tak van, ja. uh, van salsa uh, muziek. En er komen heel veel mensen, die komen alleen maar voor de muziek. Oké. Okay. Uh, dus het terras uh, ah, uh, ah. is ook helemaal gevuld met mensen die gewoon alleen maar zitten en luisteren naar ja. de muziek. Oh, ja, ja, ja. Het is gewoon heel, uh, heel prettige muziek ja, om te horen. Nou, we hopen op een goed weer dan. Want, uh, ja, dat ja. hoop ik ook. Lekker buiten. Uh, ja, het wordt volgende week mooi, hè? Ja, precies. Ja, maar er is Kans. nog, er is er He nog geen ze nog ze nog 17. Nog 18, nog nee, volgende week zit ik even in Duitsland. Oké. in Zwitserland, Dus het is wel leuk. Nou, hartstikke goed André. Ik hoop dat het een groot succes wordt. Ja, als er een paar duizend mensen op afkomen, dan wordt het toch een probleem. Want, ja, toch. Nee, nee joh, mangers kan het wel <grijg> Ja, mangers kan hoop dus dus het wel sch in, in augustus hebben ze weer zandvoort en lijf. Oh, ja, ja, hebben dan ze ook nog, hè. Een ja. paar duizend mensen. Dus, ja, ja, ja, dat ja. is ook waar, ja. ja, ja. ja, ja. Dus, uh, ja dat kunnen we Goed, hoor. Nou, André Korman, uh, hartelijk bedankt voor je komst. En even als het met de voorbereidingen verder. bedankt voor jullie aandacht. Ja, hartstikke goed. Ik hoop dat er ook mensen op afkomen. ik ja. Helemaal ja, goed. Wat ik zei al, wat ik uh, me kan herinneren van die, dat evenement op het gastheidsplein. Waar ook een heleboel mensen. Ja. En, uh, een hoop. Ja, Gingen ging ook dansen en alles. En, uh, ja, leuk, leuk. En laat me hopen dat jullie veel ophalen. Ja, hoop Is ik ook. Het voor het KWS. Ja. Ja. Steun het KWS. Goed, goed, André, hartelijk bedankt en een heel goed uh, weekend verder nog. Dank je wel. Dank je wel. Goed, gaan we even naar muziek. Uh, Maya, zeg Eos. maar wat je Met in de nieuw kit in taal. Oh, wat een fijne. Ah, fein. nieuw taal. Je luistert naar. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, de Eagles, ja. is in Town. Ja, Town van Hotel California. Hotel California was de tweede single van, die, van, die, ja, van, die, van, klopt, van het album. Ja, ja. Prachtig en, nummer. Uh, prachtig uh, nummer. Ja, ja, de jongens konden het wel. Ja, ik heb uh, gezien nog in Ahoy destijds. Ja, jij wel, hè? Ik wel. Rakker. Ja. Het is uh, vijf voor half uh, twaalf. Ja, van, uh, en, uh, bij ons, ja, het zou vijf voor half twaalf zijn. Dus precies vijf voor half twaalf inderdaad. <laughs> goedemorgen, man. Ja, Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ton van der Venus is bij ons aangeschoven van Hotel Keur. Uh, en we gaan praten over de btw-verhoging die er waarschijnlijk aankomt. Je weet het nooit, hè. Of het weer teruggedraaid ja, wordt. hoe het er nu uitziet, is het door de Tweede en de Eerste Kamer heen en komt het eraan. Ja, uh, en daar staat in de, in de, in de nota. Uh, de, van, van de 3 dinsdag in september staat hij ook al in, hè? Ja, ja alle vinkjes heeft hij, dus in principe komt hij eraan. Ja. Nou, de, de, daar maken jullie grote zorgen over, hè. Ja. Ernstige zorgen, zoals in het persbericht stond, wat jullie verstuurd hebben.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 Maar voor de berekeningen zijn wij even uitgegaan van de gemiddelde inflatie. Dan stijgt de prijs van een hotelovernachting volgend jaar met 14,3 procent. Ja, dat is een hoop geld. Voor de beeldvorming, ja. die overnachting die nu 120 euro kost, kost dan volgend jaar 137,20 euro. Ja. Nou zou je zeggen 17,20 euro, dat kan nog een keer. Maar op een weekje... Ja, dat scheelt er uh, er bijna 100 euro, ja. Nou, niet eens bijna. Dat scheelt er ja, ruim de, 100 uh, euro zelfs. Ja. Uh, uh, en als we dan concurreren met België en, uh, en Duitsland... Maar uh, 6, 7 procent is het, een beetje. Precies. Ja, uh, ja dan, dan ben ik bang dat we het daartegen gaan, uh, gaan Aha, afleggen en dat ja. het echt forse impact heeft. Ja, ja. Dus wat ook goed is om toe te lichten: een hotelprijs is nooit een statische prijs, die beweegt mee met, naar aanleiding van de vraag. Ja. Dus um, uh, men zegt vaak: Ja, dan doe je er toch wat gewoon bij op. Ja, dat gaat niet, want het is een balans die je zoekt uh, uh, uh, met vraag en aanbod. Uh, en je kunt er wel bij op doen, maar dan word ik niet geboekt. Ja, dan daalt mijn, mijn omzet ja. alsnog. Ja.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 Uh, wat kun je bijvoorbeeld door uh, uh, nou, het ontbijt wat duurder te maken? Uh, wat kun je bijvoorbeeld door het handdoekenpakket, zit er nu standaard bij in? Uh -huh. en dat kun je natuurlijk specificeren. Bokkoudkundig uh, kan dat allemaal niet, dan gaat de belasting niet meer akkoord. Dus ja, op een gegeven moment kom je dan tot een punt waar, dat waar we nu staan.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 Ik hoop alleen wel dat we uh, die discussie met elkaar uh, kunnen gaan voeren. En dat het wellicht ergens in de komende jaren dat het, uh, nog ergens toe leidt. Ja. En, en, en ik hoop nog steeds dat ze het in een volgend coalitieakkoord dat alsnog op een andere manier gaan ja. doen. Nou, je krijgt natuurlijk en je een zegt om. ook: je, je, je zegt nou, dat is wel een belangrijk punt. Um, ze hebben het veel, ze hebben dat geld nodig. Nou, het was 340 miljoen waar ze mee rekenen. Dat week ja. kwam uit een eigen onderzoek.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 ja dan nou, oh. slecht uit voor zand want ik zand wordt ook een veerkrachtige badplaats dus ik geloof dat, dat we er uiteindelijk ja, uit gaan komen maar ik denk dat mee, er heen. inderdaad wel een aantal uh, uh, partijen zijn die uh, het zelf krijgen. besluiten om het uh, te gaan stoppen ja. of dat door de bank besloten wordt of ja. inderdaad uh, uh, heel veel minder werkgelegenheid kunnen creëren ja. en dan nou moet er, er ook nog een vijf, nou moet er ook nog een vijf sterrenhotel bij komen op zie je dat gebeuren uh,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 En uh, dan komt er een nieuwe regering en uh, wellicht komt het wordt dit weer teruggedraaid. Je weet het niet. Ja, wij hopen er van harte op, zodat ja. we op een goede manier bij kunnen dragen aan de uitdagingen die dit land ja, uh, heeft ja. en we niet een sector gaan afbreken. En jullie, uh, met wil, alle gevolgen. jullie willen gewoon graag ondernemen. Dat het, uh, ja, ik wil heel ja, graag duurzamen, uh, want ik vind dat heel erg nodig. Ik wil mijn ja. kinderen straks ook een goede ja, wereld uh, uh, geven. Ik wil heel graag investeren in Zandvoort. Ik ah. wil heel graag investeren in werkgelegenheid, want daar worden we met z'n allen beter van. Ja, Alleen, ik hou nu ook mijn hand op de knip... om ja. uh, dat ik voor de mensen die ik nu in dienst heb... volgend mm. jaar ook uh, wat wil kunnen, uh, uh, begrijp ik, kunnen ja. betekenen. Ja. Ja. Nou, Tom, hartstikke bedankt. Tom van der Veen van Hotel Keur. Uh, hoe, hoe staat het met jullie podcast? Want er komt nog uh, iets aan, ik. Ja, dan kijk ik even naar de overkant. van het Oh, oh, ja. oh, oh daar uh, heb jij ik, mee te maken. Uh, ja, nou, ik, ga, ik, ik moet ik, de montage doen. Ik oh. doe de montage oh. daarvan. En, uh, maar de opnames heb... zijn allemaal gemaakt. Ja. Ja. De opnames zijn gemaakt. Ja. Ja. Ja. En met en onze Carina en Gilles. Dus ik uh, ga met hun even om de tafel zitten gaan we naar nou oh, praten. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Het was ja, leuk. onwijs leuk om ja, het het, leuk. Uh, uh, te maken. Het zijn fantastische verhalen over ja, het uh, oh, hotel. We waren ja. echt verbaasd over wat er allemaal uit, uh, ja. uit los komt. Ja. Ja. Leuk. Hè? Uh, en ik kijk heel erg uit naar uh, de, de montage die jullie gaan doen. Ik ook. We <laughs> nou, ja, nemen het, neem het, de tijd voor, Geert. Ik neem er zeker nee. de tijd voor. Hey, ja. Nogmaals, uh, hartelijk bedankt Tom. En uh, mannen. Hey, een goed weekend en een goed seizoen verder. Ja, dankjewel. Jullie en, ook volgende goed week wordt het mooi weer en dan uh, kun je nog even lekker... Uh, gaan we lekker aan gaan de, bank, van de zon. Zeker weten. Zo. Nou, jij niet. Ik, ik niet. Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay, zeg hartstikke bedankt. We gaan muziek draaien weer. Ja. En uh, ja. wat ja. hebben we in de aanbieding? Uh? Fleetwood Mac met Dream. Ja, het zijn alleen maar goede dingen. Oh, je luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM. want your freedom well who Ja, Ik niet. hoor mezelf niet meer. Ontegenzeggelijk. Ja, ja mooi. Heerlijke he? muziek. Ja, ja, muziek. Uh, het is uh, ja, 17 minuten voor 12 en onze laatste gast is uh, aangeschoven: Luc Habets. Welkom, Luc. Luc is uh, voorzitter van de Tennisclub Zandvoort, hè? de TCZ. Ja. TCZ. TCZ, inderdaad. En er uh, gaat wat gebeuren bij uh, TCZ, want jullie krijgen een nieuw clubhuis. Zeker. En het huidige staat al 60 jaar, 70 jaar. Ja, 1955. Is 55, weet hoe lang is het zo uh, ja, ja, volhouden met, met, met het clubhuis? Dat is heel lang opknappen en ja. oplappen. Ja. En dan komt natuurlijk een moment dat de oplappen eigenlijk uh, niet meer uh, zinvol is. Nee, dat kon haast niet meer... Uh... Nee, ja, het, het gebouw is eigenlijk te slecht om nu nog uh, renovaties te doen. Ja, ja. Dus zo is het ook eigenlijk begonnen. Dat je uh, kijkt naar dingen die eigenlijk beter moeten... Ja. Uh, en dan komt er een moment waarop je moet afvragen... of je nog gaat investeren in zo'n gebouw... Of, ja. uh, of je dat nog terug gaat uh, krijgen. En, en uiteindelijk dachten jullie van nou, het moet gewoon plat. En, uh, ja, we hebben moet er wat goed nieuws naar komen. Gekeken. We hebben er goed naar gekeken. Jawel? Ja, het is we nog hebben... wel aan de orde geweest dat het ja. eventueel... Ja. Ja, ook omdat het natuurlijk toch, het is een oud gebouw, maar met veel historie ja. mensen natuurlijk ook opgesteld zijn. Dat is waar, ja. En uh, je moet wel goed afwegen. Hoopgezelligheid dat... geweest. Hoopgezelligheid geweest, ja, ja zeker. Nee. Jij ja. ja, weet het hè Hans? Ja, we hebben eerder gesproken, maar <laughs> uh, we moesten wel lachen toen, toen uh, als mensen zeiden van, uh, ja zal het nog net zo gezellig zijn? Dat, ja. dat jij het een vast antwoord had. Van, ja, uh, ja ik heb een antwoord gekregen van uh, een gewaardeerd lid. Die zei als mensen gaan zeggen, het was vroeger veel gezelliger. Dan is het antwoord, maar jij was vroeger ook veel gezellig. Ja, dat vond ik wel een mooie. Ja. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk is het besloten om het toch helemaal plat uh, ja. te gooien. Ja. Dat zal in, uh, vanaf oktober gebeuren. Hè? Dus, ja. dus eigenlijk na het tennisseizoen buiten. Klopt. En uh, hoe gaan jullie dat doen? Uh... Ja, we beginnen met, uh, met de sloop. Ja. Uh, we hebben een sloopbedrijf die uh, in twee weken het uh, hele gebouw... Uh, afbreekt ja. en afvoert. Aha. En dan 1 november gaat uh, de aannemer aan de slag. Ja. En, en die kan dat in... Uh, wat is het? Vijf maanden of zo? Ja, het is 130 werkbare dagen, zoals ja. dat heet. Ja. Maar dat komt neer op ongeveer zes maanden. Ja. Zes en een halve maand. Uh, dus we lopen iets het volgende seizoen in. Dat is mm -hmm. nog wel even een uitdaging voor ons... omdat je dan eigenlijk de start van het seizoen hebt. Ja. En dan zullen we nog niet helemaal klaar zijn. Oké, okay, maar goed... Uh... Buiten kan er de koffie geschonken worden. Ja. En, uh, ja. ja, daar zijn we ook mee bezig. Het staat er al al waarschijnlijk. Hè? als het lekker weer is, dan kan er veel. Ja, dat maakt er niet zoveel uit. Ja. dan zou het klaar zijn in mei of zo? Ja, 15 mei is nu de ah. planning. Ah. En um, ja, dat willen we natuurlijk graag halen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Moet niet gaan vriezen inderdaad. Vriest nooit meer in Nederland. Nou, we hebben niet zoveel last van vorst. Uh, nee? uh, ja, er wordt weinig gefundeerd. <coughs> dus het, dat we eigenlijk al na anderhalve maand uh, ja, ja, vorst veilig zijn. Ja. Ja. Dus dan is het half december, dus dan, het dan een ja. kans ze dat dan echt ja. diep vriest of uh -huh. toch nog wel mee, denk ik. En waar is het eigenlijk? Het zit bij de uh, uh, Kennamerweg, nummer 89. Dat is naast de Kennemer golf Ja, oh, naast de okay. golf uh, je, je kent het uh, tenniscomplex of wel? Die? Nee, eigenlijk niet. Langs het fietspad. Fietsen we ja. er nooit langs? Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Okay. Uh, <laughs> dat kan, dat kan. Uh, dat maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, uh, een hoop leden zijn erbij betrokken, ja. uh, commissies en... Uh, Klopt. Ja. Uh, interieurcommissie waarschijnlijk ja. en een bouwcommissie. En, ja. uh, Zeker. Leden zijn enthousiast? Ja, ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk in zo'n project dat je je leden meekrijgt. Ja, tuurlijk. En, want, um, en daar moet je natuurlijk veel informatie voor verstrekken. en Iedereen meenemen in zo'n proces. En ja. voorkomen dat het niet een projectje van een paar uh -huh. mensen wordt. Uh -huh. Dus daar hebben we ons best voor gedaan de laatste anderhalf jaar. Om daar met uh, informatieavonden mensen bij te betrekken. En tegelijkertijd kun je natuurlijk niet iedereen uh, nou, dat zijn zin, zin geven. Ja, nee, dat is ook waar. Ja, want als we het even over financiën hebben, dan ontkomen we bijna niet aan. Ja. In totaal gaat het zo'n 1,4 miljoen Klopt. euro kosten. Ja. ja, dat is het gebouw, maar ook de, de dingen eromheen. Ja. Er was, uh... Eerst was het 1,2, maar ja. eigenlijk... Uh, is... ja. Alles wordt duurder. Alles wordt 1, duurder, 1. zullen we maar zeggen. Helaas. Heb je dat dan niet de tegen, tegen aangehikt in het begin? Zeker, zeker. dat is een enorme uitdaging. Ja, ik. We... Kijk, je, moet, je hebt natuurlijk twee dingen. Je moet het geld bijeenbrengen. één ja. dat is één. Dat en is daarnaast volgend. moet je natuurlijk, uh, het uit de exportatie kunnen... Ja. terugbetalen. Ja, ja. En uh, daar hebben we ook gekeken naar wat we maximaal kunnen lenen als vereniging uh -huh. gezien onze exploitatie. Ja. Ja, en die rekensommen hebben we gemaakt en daar kwamen we ook echt al een bedrag tekort. Ja. En uh, nou, dat hebben we kunnen oplossen door met de, uh, met de gemeente. De gemeente ja. he, die heeft een helpende hand ja. geboden, 400.000 euro. Ja. Het is natuurlijk gemeenschapsgeld, maar ja. goed, uh, uh, het was niet heel erg uh, discussie, dat het veel discussie opleverde in de raad ook. Nee, het is, het is eigenlijk heel goed gegaan. We hebben heel uh, goed kunnen samenwerken met ja. uh, Lars Carré, de wethouder. Ja. En Niels Veen, de beleidsadviseur. Mm -hmm. nou, dat is een proces waar je echt wel even mee bezig bent. Ja. Heer, er wordt een heel verzoek gedaan. dat wordt onderbouwd. Er ja, wordt naar gekeken. Ja, ja. Er wordt dank aan de business case gekeken door de gemeente. Uh -huh. Heer, want ze moeten het gevoel hebben dat het een, uh, dat het een kloppende zaak is. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Uiteindelijk heeft het college een uh, besluit genomen in uh, juni. En de gemeenteraad moest toen nog akkoord gaan ja. in het kader van de voorjaarsnota. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk ook zonder veel... Uh, ja. ...en is dat uh, aangenomen? Ja, ja dat, ik weet niet precies hoe die stemming is gegaan, maar het was in ieder geval... Uh, nou, die hele voorjaarsnota is, is al, ja. Ja, met algemene stemmen aangenomen. Ja. En daar zat het natuurlijk in. Dus, uh, ja. Nee, er is niet apart nog veel discussie over. Nee. Nou, nee. belangrijk uh, uh, feit is dat jullie de grootste sportvereniging in Zandvoort zijn, hè? Ja. Met ongeveer duizend leden. Ja, 1100 leden. 1100, oh, ja. ja. Uh, waarvan uh, 400 of ruim 400 jeugdleden. Uh -huh. En de rest zijn dan volwassenen, waar we vooral 40 plus zitten. Want de tijd tussen zeg maar 20 en, en 35, uh -huh. dus, dat, is, dat is dan weer minder vertegenwoordigd. Okay. Dus er zitten heel veel uh, 40 plus'ers. Ja, uh, uh, wat, wat me opviel, dat de helft van buiten Zandvoort komt. Ja, het zit natuurlijk net op de grens van Zandvoort en Bentveld. Ja, uh, ja. Nou, ja Bentveld is natuurlijk ook nog Zandvoort, klopt. Maar. Dat is nog gemeente Zandvoort. Ja. Maar uh, ongeveer de helft van de leden is uit Zandvoort. Hmm. En de andere helft uit uh, Aardehout, Bentveld. Nou ja, dat is dan ook Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Uh, Haarlem, Heemsteden. Betekent dat dat die andere verenigingen allemaal ja. vol zitten? Of, uh, uh, zo... Want jullie hebben nog een aardige wachtlijst ja. zelfs. Hè? Ja, nou ja, tennis in, in Nederland is, is best lastig voor veel clubs. Uh -huh. Om hun leden te werven. Dus die gaan vaak padel erbij. Ja, of andere dingen bedenken. Ja, ja. Uh, wij zijn echt nog een unieke tennisclub. Ja. Met, met, met negen gravelbanen. Uh -huh. Dat willen we ook zo houden. Pedel komt bij ons niet aan de orde. maar we hebben een geluidsoverlast onder andere. Klopt. Maar het is ook goed om een unieke positie in te nemen. En bij Zandvoort hebben we ook toptennis en recreatietennis. En dat maakt ons wel uniek. Goede tennisers komen graag naar Zandvoort toe. Vanwege de kracht van de Zeker, de tennisschool is bekend. Er zijn belangrijke tennissers uit voorgekomen. Onder andere, onder wie tellen Griekspoor. tellen Griekspoor. Jesper de Jong heeft, de de de Jong heeft ja. er ook nog bij gezegd, ja. inderdaad. Dus die je hebt een rechtbestand daarom... van Nederlands. Nou ja, goed, uh, ik volg dat een beetje. Ja, schel. dat doe je goed. Dat, dat spijt me. Maar wie zijn uh, dat, die jongens? Nou ja, uh, <laughs> uh, Gispro is de, de, de beste tennis van Nederland op dit moment. Okay. de 35e plaats van de wereld. En Jesper de Jong is uh, upcoming. Ja, uh, die, nee, die, die doen doet het goed. goed. Ja, die doet het goed. Ja, uh, ja leuk. Top 100 in nu. Ja. Er staat geloof ik 80 of zo. Ja, ja zoiets. Hè, ja. Ja. ja. En uh, zit tegen finale zijn en zo. Leuk hoor. Leuk. Ja. Uh, maar goed, uh, die 4 ton van de gemeente, dat was natuurlijk nog niet genoeg. Nee. Uh, nee, uh, vertel dus... hoe uh, jullie aan die 1,4 miljoen euro gekomen zijn. Ja, we hebben... Um... Uh, 1,4 miljoen euro totaal. Ja. Daarvan hadden we ongeveer 170.000 euro eigen spaargeld van de vereniging. Hadden jullie opgespaard? Ja. Hadden we gespaard door de jaren heen. Uh, we wilden natuurlijk ook nog een beetje een buffer houden voor de toekomst. Ja. Uh, dus ja. De kast moet niet normaal leeg zijn. Nee. Uh, daarnaast hebben we een BOZA-subsidie. Dat is een rijkssubsidie voor investeringen in... Uh, Sportaccombaties. Ja. Dat is eigenlijk een BTW-vergoeding. Omdat je als sportvereniging uh -huh. geen BTW-aftrek hebt. Okay. Die hebben we ook gekregen... Oh, uh, dus 280.000 28, 280 ja, 28, euro zal het ongeveer op neerkomen. Dat ja. je achteraf nog verantwoorden mm -hmm. natuurlijk. En dan was er nog een gat van uh, ja, zich 5,5 ton. Mm. En dat hebben we geleend bij een groep leden. Okay. Tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want eigenlijk kunnen wij bij een bank niet makkelijk lenen. Nee. Um, nee. Dat is ingewikkeld en vaak duur. Ja. Dus we hebben een groep leden bereid gevonden om... Uh, nou ja, om een mooi bedrag oh, te lenen, dan moeten we wel de komende twaalf jaar terugbetalen. Ja. Ja, ja, wel heel slim. Ja. Hoe, hoeveel leden hebben we mee gedaan ongeveer? Ja, rond twintig. Twintig? Ja. Dat is nog een aardig bedrag per, per lid, zeg maar. Ja, ja. ja maar je kan ook obligatieprogramma's doen met kleinere coupures. Oh, okay. Dat is een iets uh, ingewikkelder verhaal. Mm -hmm. uh, Administratief is dat natuurlijk ah. moeilijker. We hadden een groep mensen die bereid waren iets meer te doen. Huh. Dat, is ook, dat is natuurlijk ook wel, heeft natuurlijk ook wel weer voordelen. Ja. Huh. Maar dat zal niet uh, nog duurder worden in de nee. komende maanden? Nou ja, we hebben vaste prijs met de aannemers. Ja, ja dat is nu wel uh, getekend. de aannemers ja. Je kan natuurlijk altijd tegenvallers hebben. Of ja, ja, ja. Nou, de We ja. een potje onvoorzien. Ja. Dat moet natuurlijk uh, ja. Nou ja, voldoende zijn. Ja. Is er geen asbest in het pand? Nee. Uh, nee? nee. Oh, dat is wel, nee, dat is wel geïnteresseerd. Ja. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Zeker. Ja. Nee, daar hebben we geen probleem mee. Het had nog duurder geworden. Maar, ja. Uh, hè? Ja. ja. Nee, maar dat, dat is heel belangrijk dat het er in ieder geval niet in zit. Nou ja, half mei zou het ongeveer klaar zijn. En dan krijgen we een groot feest. Ja, jullie zijn allemaal uitgenodigd. dan hoor je dat? Live. Ik zou jou wel nog een keer de weg wijzen waar het ongeveer is. Dat is fijn, Hans. Ik spring bij je achterop en dat gaat helemaal goed. Ja, geen probleem, geen probleem. Nou ja, goed. Je had het net over padel. dat het niet kan bij. Het zou natuurlijk wel kunnen bij de overdekte halde, die nog steeds in de pen zit, zeg maar. Ja. Daar weet jij. Iets van, maar niet veel. Hè, nee, ik ben daar niet rechtstreeks bij. betrokken. Nee, nou ja, de, ik zal even kort uitleggen. Een, een, een overdekte hal uh, zou er moeten komen bij de golf hè, in, uh, in Noord. Ja. En uh, nou, dat gaat ook niet van een leiendakje. Gisteren heb ik van de wethouder gehoord dat er... Uh, uh, ik dacht, uh, in september komt er een, uh, een uh, rechtszaak. Hè, hoe dat verder zou moeten... Dus dat gaan we horen wanneer. Uh, een, maar daar zouden ook banen ja. eventueel bij komen. Hè? Klopt. Ja. En, uh, maar dat gaat wel onder auspicie van, van de, de TCZ, toch? Of niet? Nou, de tennisclub is natuurlijk betrokken als belanghebbende. <kuggen> omdat er natuurlijk uh -huh. als er tennisbanen komen, ook banen zullen worden afgenomen. Maar ja. het is niet ja. een rechtstreekse partij bij de ontwikkeling. Er zit een oh, okay. stichting. Uh, die met de gemeente... Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, inderdaad ja, en daar ja. is een bepaalde grondruilpositie... Ja. Met, uh, ja. met de golf ja. afgesproken. Ja. En daar is wat discussie over. Ja. Uh, waar jullie nu zitten... Uh, bij, bij de golf... Ja. Uh, daar moeten jullie geld voor betalen... aan ja. de golfclub, hè? Ja. Tot, uh, dat is al jaren zo. Dat is al jaren zo. Dus uh, dat, uh, uh? ja, dat is toch een bedrag steeds, toch? Ja, dat wordt geïndexeerd in principe ieder oh, jaar okay. als dat normaal is met huurovereenkomsten. Uh, uh. Wij hebben nu met de Kenner, waar we hele goede relaties mee hebben. Yeah. Die hebben ook uh, samen met ons gewerkt om een langdurig contract aan te gaan. Want wij kunnen natuurlijk niet bouwen op de grond van een ander. Nee, Omdat is zeker weet ja. dat je daar ook de rechten hebt. Ja. Ja. Dus we hebben nu een 30-jarig huurcontract kunnen sluiten. En we hebben ook de, uh, de huur kunnen bevriezen voor een periode van vier jaar. Oké, okay, dus Bestiener. het gaat tot 2055 door? Ja. Wij gaan het niet meer meemaken. Nee, waarschijnlijk dat dat niet. Uh, ik het ook niet. <laughs> <Als kinderen. laughs> maar in ieder geval, dat is allemaal geregeld. Ja, en, dat is allemaal geregeld. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, maar dat pand hè, wat er komt... dat ja. is jullie, jullie eigen beheer, ja. Zeg maar, hè? Ja. Dus dat is, ja, dat is een opstalrecht, zoals het heet. Dat is een zakelijk ja. recht... Uh -huh. waar je ook eigenaar bent van ja. het uh, ja. pand. Maar die 30.000 euro die jullie betalen... dat betekent ook dat het eigenlijk... voor leden wat duurder is... Hè? De, ja. de, uh, de, de contributie. Ja. Uh, en, en dat zal in de komende jaren misschien ook nog iets duurder worden. Ja, dat proberen we natuurlijk te voorkomen, omdat ja. we eigenlijk al relatief ja. duur zijn vergeleken ja, ja. met tennisverenigingen. In uh -huh. met hockey, of, uh, ja. uh, dat dan is het weer anders. Maar voor de tennisverenigingen willen we natuurlijk competitief zijn. In de buurt betrijden. ja. een beetje. Een beetje ja, ja, ja. Ja, dus we proberen dat te beperken door in onze expectatie uh, nou ja, de ruimte. Te vergroten voor ook voor sponsoring, voor ja. energiebesparing. Ja. Dat is ja. een hele grote. Ja, dat is wel belangrijk. Uh, dus ik denk dat we het redden met een met een hele kleine uh, contributie van. Eventueel een kleine contributie, ja. Nou, ja, goed, dat zal ook niet zo heel veel uitmaken voor die leden, denk ik. Nee, maar je wilt natuurlijk dat het voor iedereen bereikbaar is. Natuurlijk, dat, dat is wel ja. belangrijk dat iedereen ja. kan blijven tennis natuurlijk. Ja. Ja. En uh, jullie kunnen niet meer leden aan dan... Uh, nee, dan, uh, nee. We ja, hebben... Jullie kunnen niet uitbreiden met een nog een veld of zo. We kunnen niet nee. uitbreiden, hebben We hebben gewoon de ruimte niet voor. Ja, en ja. je hebt een soort uh, streefgetal voor aantal leden per baan. Ja. En dan zitten we al een beetje boven. Mm -hmm. Dus uh, zeker op piekuren, uh, dan is het bij ons wel druk. Ja. Ja. Dus meer leden, ja, dat kun je ook niet doen. <coughs> Toevallig heb ik van de week even, even gegeten en mijn dochters uh, die gingen tennissen. Ja. Maar uh, het was heel rustig op ja, die, uh... het is nu heel rustig. Het is ook nog een paar keer. Het is eigenlijk tijd, hè? Ja ja, ja, ja. ja, ja. Maar straks met toernooien en zo ja. wordt het weer uh, behoorlijk. Ik geloof 10 augustus begint het uh, open toernooi. Open toernooi, ja, leuk. En uh, daarna begint, is iedereen weer terug van vakantie. Ja. En dan heb je nog de ja. uitloop van het seizoen. Ja. Najaarscompetitie komt ook nog. Mm. Ja, en dan gaan we 15 oktober gaan we, uh, breken. Ja, 15 oktober breken. Ja. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook nog de Eredivisie gehad. Hè? De, ja. Waarin uh, uh, net helaas de. de, de uh, finale weekend net niet gehaald. Nee, Playoffs dit jaar niet, maar toch drie keer kampioen geworden al. Dus, zeker. Uh, ja, dat ja, gaat niet die blijft ook omdat te ja. blijven doen. Ja, oh, dat blijft. En, uh, ja, zeker. Ja. Maar in de periode dat gebouwd wordt, wordt er dan niet gespeeld? <coughs> nee, het, het winterseizoen van tennis, zeg maar vanaf 1 uh, november uh, tot, tot 1 april is er in principe geen tennis. Oké, okay. dat is dat is normaal. Het was normaal. Okay. Ja, dan gaan mensen naar binnen. Ja. Um, en als je gravelbanen hebt, dan, ja, dan kun je een beetje uitlopen hebben. Maar dan houdt het op een gegeven moment wel op. Als het mm -hmm. ook. Dus ja, in die periode proberen we natuurlijk maximaal te benutten. om dat uh, pand neer te zetten. Ja, ja. Ja. En dit is, jullie doen alleen maar buiten thuis. Ja, Alleen buiten Ja, okay, ja, dus. ja, ja. ja sorry hoor, maar ja, ik ja, heb er nee. niet zoveel op verstand, uh, gra Op gravel. Op gravel, ja. ja, ja. ja, ja. ja okay, je ja. hebt gras en gravel, hè? Je uh, je hebt gra ja, ja je hebt En hardcore, hè? Maar dit, dit, dit, meestal niet buiten. Dat is ook niet zo leuk. Snel, dus dat doet het pijn. Dat gaat wel te snel, hè? In gravel niet ja ook moet je ook ja. <laughs> maar tegen de is je vaker sowieso als je valt doet pijn <laughs> ja nee dat is waar ja. Ja. maar uh, padel is natuurlijk enorm in opkomst ja he? Enorm, ja. Merken jullie er niet van niet van, van nee, ja, mensen de... stoppen met tennis en dan alleen maar gaan padellen nee dat echt stoppen zien we nog niet zo erg ja. um, er zijn heel veel mensen die gaan padellen en, en, en het is natuurlijk net iets makkelijker toegankelijk ja. Ja. Uh, omdat uh, ja. nou ja je het op alle niveaus wat makkelijker ja maar dat doen ze erbij dan waarschijnlijk dat doen ze erbij oké okay. ja, er zijn ja. er weinig die dan uh, tennis er aan opgeven ja dat is waar ja, ja. oké okay, nou uh, Luc hartstikke bedankt dat je langs wilde komen dank je wel uh, even te vertellen en, uh, ja, het is voor jou de eerste keer hier? Kijk je, je ogen uit? Hè, Leuk om je te zien. Ja. Ja. Heel mooi. Maar mooi je, ben, je bent altijd welkom als er nog iets is. Zeker, wanneer zeg maar, uh, ja, uh, het clubhuis uh, er komt, Zeker, dan uh, gaan ja. we nog een keer over praten. Leuk. Of alles uh, goed gegaan is. En, ja. uh, nou graag. Nou hartstikke en, bedankt Luc uh, en uh, je mensen een heel goed weekend. Dan kun je nog tijdens dit weekend of niet? Dit weekend niet. Uh, maar het wordt volgende week heel mooi, leer, dus ja, dan, het ja. Heel ja. mooi weer. Ja, wordt vanaf woensdag. Heel mooi weer. Dat is we leuk, weer. toch? Ja, ja. perfect. Ja. Ja, dan nou, we zijn, uh, we zijn er bijna. Nou. Ik weet niet of we nog een muziekje klaar hebben staan. Ja, duurlijk. Ja, nou, dan gaan we richting het nieuws van uh, 12 uur. Dankjewel. Ik bedank, uh, je Ik uh, bedankt iedereen uh, die uh, meegewerkt heeft. Dank je wel, Marja. Dank Rob. Uh, ja, Rob en uh, Maya en uh, Ger ook bedankt. En de beste met uh, Siska. Dank je. En uh, ja, we gaan eruit met uh, muziek. En wat gaan we draaien? Ruflo Springfield. Buffalo Springfield. Ik voelde even Bruce Springsteen, maar dat is. een. No, nee, no. Buffalo Springfield. Kom. Dank je wel. Alleen maar voor 30 seconden. Ja, yeah, iedereen een fijn weekend. Doei! <laughs> There's something happening here. hier. No, maar wat het is, ain't exactly clear.